4 uur. Freddy Tijn met het NOS journaal. Zelfmoordaanslag woensdag in de buurt van Damascus zou zijn gepleegd door de Nederlandse Syriëganger Anisett. Dat meldt de Arabist Pieter van Ostaaien. Hij baseert zich op een anonieme bron die volgens hem betrouwbaar is. Het bericht kan niet uit andere bron worden bevestigd. Bij de aanslag zouden ongeveer 50 Syrische militairen zijn omgekomen. Anisset is in december vorig jaar bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel in het Haagse jihadproces, wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij was toen al in Syrië. Opnieuw zijn thuiszorgmedewerkers in de Achterhoek de straat opgegaan om aandacht te vragen voor hun situatie, Dat meldt Omroep Gelderland. In een aantal plaatsen delen thuiszorgmedewerkers flyers uit, ook rijdt er een geluidswagen door de straten. Gemeenten hebben tot 25 april de tijd om een oplossing te vinden voor het faillissement van TSN en veel medewerkers weten nog niet waar ze aan toe zijn. Een grote antiterreuractie vandaag in Brussel in de deelgemeente Etterbeek heeft geen resultaat gehad. Dat zegt het Belgische OM. Ooggetuigen zeggen dat er ongeveer 50 politiemensen betrokken waren bij de actie in een appartementencomplex. Volgens Belgische media waren er onder andere scherpschutters en de explosieve opruimingsdienst bij. De forensische dienst zou nog bezig zijn met onderzoek. Bewoners van het complex werden uit voorzorg geëvacueerd. Wat de aanleiding was voor de actie is niet bekend. En in Duitsland heeft een jongetje van vijf een nacht alleen in het bos overleefd. Hij was daar gisteren met zijn moeder aan het wandelen, toen hij alvast een stukje vooruit ging met zijn loopfiets. Zijn moeder verloor hem uit het oog en vond alleen zijn fietsje terug. Een reddingsteam van 350 man is op zoek gegaan en vanochtend werd het jongetje gezond en wel gevonden. Het weer, langzaam meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog... bij een graad of 14. Vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen... en morgen in het oosten eerst wat regen. Later is er meer zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zeg altijd, een goed begin is de halve weg. Nou, dus een uh, lekker plaatje aan het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag. En de zon schijnt lekker buiten, dus we genieten de weer met volle teugen van... de Frans en If I Were Sorry. Uur drie met daarin de volgende onderwerpen. Ja, je had het over dier van de week, maar het zijn dieren van de week. Ja, wie hebben we in de aanbieding?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 Lekkere muziek ook in uh, uur 3 van Zandvoort op zaterdag. deze klas hier is de zingel van de brothers Janssen en Stamp.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 En ja, voor de rest is er. Uh, ja, het ligt nu even stil, Mensen zijn aan het uh, verhuizen. En dan zie ik dan die Bernie Ecclestone. En dan denk ik, god, die man die is toch wel oud aan het worden, hè? Die is uh, mega oud. En ik denk van ja, die man die uh, organiseerde dat vroeger ook hier in Zandvoort. En er is nu een vacature voor. Bij de gemeente Zandvoort, dan kan je dan. Uh,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 Soul, darling, all I know. A oh, sad soul, sad soul.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 Stukken op ons, denk ik. Oh, I know. We're sad, so sad, so darling. All I know. We're sad, so sad, so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 Zijn dag de om keihardje, het is mijn dag. Het is mijn dag. Jullie worden toch helemaal hyper van voor deze plaat? Jod, de zin van Jochen Meijer en het is mijn dag. Ja, op zijn ritalin vergeten volgens mij. Ja, ja, zoiets ja. En, oh ja, we hebben het uh, natuurlijk over de verkeershandhavers of uh, de parkeercontroleurs. Ja. En ik las een bericht op de CFM app dat, uh, dat ze belaagd waren.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 Oké. Okay. Ja, zo heet dat dan, hè. Aanslag. Dankjewel, Cor, voor uh, dit bericht. Nathalie is ook dus op onze eigen CFM app. Hier is Delights. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My cup dish my crockets ash, wish. Sing it, baby.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 Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt. Tijd voor Rust-Dotan, maar deze is ook mooi hoor. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burn till it all collides. Strike a match, with the fire, shining up the sky. As it all comes down...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 crying out loud Burn the bridges in our town till the point where we out As it all comes down again As it all comes down again As it all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 Wauw, dankjewel dank Koor, geweldig. We schrijven <lacht> dus in drie minuten de dieren van de week. Joris in gedichtvorm met de koordrajaer. Is zo dadelijk nog veel meer gedicht. Hè? om kwart voor vijf. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaat het echt gebeuren. Hè. We hebben het dat over de konijntjes. Daar komen ze aan. Dat zijn, lief, klein, ja, dat zijn klein, twee hele lieve konijntjes. Dus. Snel weer de kinderdieren thuis. Maar, Hier is mee. lief klein konijntje.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 Klein konijntje, oh klein konijntje, oh lief klein konijntje, oh lief klein konijntje. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan uh, dat mooie ja. gedicht van jou, hoor, voor die twee lieve konijntjes. Ja, mag ik ja. gezicht, gedichtje, nee, dat, dan moet dat natuurlijk dus gezichtje, gedichtje zijn. Oh, oh, ja, Gedichtjes, gezichtje, ja, ja, nee, dat was leuk. De dieren van de week, je hoorde ze bij CFM. En een keer die zongen nog een keertje. Ja, ja, lief klein konijntje. Zo dadelijk het echte gedicht van de dag. Die krijg je te horen zo rond en nabij kwart voor vijf. Maar eerst onder meer nog de Peter band en Coin Dancing Down the Streets.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 Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je aan.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 Jou. Je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg.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 Nou, mooi. Tot zover dus uh, dit berichtje. Oh ja, ik zag trouwens uh, gisteren op de Vondelaan... stond er gewoon het bordje richting het Rode Kruisgebouw... van uh, stemlokaal deze kant op. Ja, dat hangt in uh, Arlem, in het station... hangt ook nog steeds een bord uh, stemlokaal linksaf. Dat kon je in de bibliotheek stemmen. is er al lang niet meer. Maar nee, ja. nee, nee. Ze nee. zijn er altijd als de kippen bij om het op te hangen. Maar als de weg moet dan laat ze het allemaal gaan hangen. Wie weet, misschien voor de volgende keer. Dat staat er maar vast. Ja. Nog twee platen. Waaronder deze Stroma-E...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 Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey! Où t'es papa outé Où t'es papa outé Où t'es papa où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 Papa dis moi où est ton papa sans même devoir lui parler il sait ce Elle qui ne va pas Hey? Hey? Wat zeg je? Ja, ik zat mee te luisteren. <laughs> Iedereen trouwens hoor, dus uh, wat dat betreft. Ja, ik zit hier een beetje gezellig te keuvelen. Ja, dan, nee, dat merk ik, dat merk ik. Je bent even afgeleid. Je je afgeleid <laughs> ja, door uh, een paar blonde dames. Stroel die, en papa En het ene laatste plaatje. Het zit er alweer op, Koor. Ja, jammer. Jammer, jammer, jammer, jammer. Ze zouden nog uren door kunnen ja, mo ik heb Morgen Ik geen nieuws meer. Morgen mogen we weer hoor, dus... Uh, ja, alleen het gedicht, hè. Nieuws niet, toch niet? Al? Ik huh? heb morgen dan nooit gedaan. Ja, morgen ook nieuws. Oh, ja. Maar wat voor nieuws dan? Ook nou, gewoon hetzelfde nieuws. Of nieuw nieuws? Nieuw ja. nieuws. Nou, misschien Als er uh, nieuw nieuws is, als dan is uh, nieuw nieuws. Nou, Als Armando zijn fiets nou gestolen is. <laughs> ja, dan, dan is, is dat het nieuws. nieuws. <laughs> Tot morgen en uh, bedankt voor het luisteren. En heel veel uh, plezier zo dadelijk met Entertainment for You. Something Hij is er weer, gelukkig. Ja, Fred. Really met veel plezier. Me. Hoi. Other things just make you swear and curse.